De familie, geschreven door Boudewijn Paans, gaan we daar nu naartoe. De familie is een serie over een, zeg maar, typische VPRO-familie... gespeeld in het huis van een, zeg maar, typische VPRO-familie. Over nu naar de acteurs Moena Gouma-Borgesius, Tom Seidsma en Nora Romanesco... en als gastacteurs vandaag Peter Drost en Finn Ponsaint. Over naar de vertolkers van de tune van vandaag, Nina en Anneke. Over naar regisseur Jet van Bokstel... Ja, dankjewel Rick Zaal Luisteraars, welkom bij De Familie, deel 5 Maar voordat we gaan beginnen Zullen de personages zich van vandaag zich even aan u gaan voorstellen uh, Claire, zou jij willen beginnen? Ja, goed Nou, Ik ben dus Claire en nog steeds helaas de wettige echtgenote van Wreek Die gelukkig afgelopen week even het huis uit was Een of ander project van die VPRO van hem Dat was wel lekker rustig en vanochtend ben ik naar een gebedsbijeenkomst gegaan met Nancy hier. Nog steeds vreeks bijzitje. <laughs> bijzitje, wat een grappig woord is dat, Claire. Dat kende ik überhaupt nog niet. Maar inderdaad, wij zijn naar een hele mooie dienst gegaan. En ze hadden daar een lekenpriester. En die vrouw die sprak zo goed en zo kernachtig en zo duidelijk... dat ik het helemaal heb kunnen volgen. En nu zijn we aan de beurt. Oh. Ik en mijn zwaaier. We zien... Ja, wat zijn wij eigenlijk, wee, We Wij zijn eigenlijk, zoals je dat noemt, hele goede kennissen van de freak, hè, Freekie, ouwe oh, rakker! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, en we dachten vandaag, mijn zwager en ik... Die... Wij dachten, wij gaan die freak zo dadelijk eens even een bezoekje brengen. Brassies. Is waarom of niet, Ja, Verdomd, jongen, oh. dat niet waar is. Dat dachten wij. We. Wij gaan die in een freak vanmiddag eens fijn verrassen. Alap, alap, alap. alap. Ja, en uh, ik ben dus Freek. Ik ben van de week in Valkenburg geweest. Ik moest een discussiestuk schrijven voor de ledenraad van de VPRO. En zoiets dat lukt hier in huis niet. Daar heb je afzondering voor nodig en rust. En meer van die dingen die je in dit huis niet vindt. Maar de fijne, het stuk is klaar en ik ben net weer thuisgekomen... Claire en Nancy, die zullen zo ook wel komen. Maar die zijn natuurlijk weer naar de een of andere... idiote geloofsbijeengadering op zoek naar het hogere. maar daar komen ze geloof ik net aan. Oh, dag schat, dag lieverd, ben je daar eindelijk? Ik heb je alle dagen zo gemist. Gaat de tijd toch snel? Hadden we niet even kunnen bellen? Bellen, bellen, ik ben er nu toch? wat heerlijk om hier thuis te zijn. Bij jullie. Ja, ik heb jullie nog het meest gemist. Mm. Maar ook het huis en de tuin en, en de... En de gaten in, het dak, de deurwaarder. De huurders aan wie je je belofte niet nakomt. Ja, maar uh, is er nog nieuws? Nou, het dak, de deurwaarder en... Oh ja, het aftapkraantje in de kelder lekt als een gieter. Toen nou, Claire. Het was net zo gezellig. In de kerk? In de kerk, ja. Oh, Vreetje, het was er zo goed en duidelijk... Eigenlijk ging het, die goed beschouwd, helemaal niet over God, hè, Claire? Nou ja. Nee, het ging meer over mijn en dijn. En over de aangroeiende, onderliggende klasse. En wat wij als christenen aan zouden kunnen veranderen. Ah, oh, dat is goed nieuws, hè? Dat mag wel in de krant op zondag? Nee, dat zeg ik niet goed als Christen zeg ik dat niet goed. Het ging meer om wat wij als mensen daar over kunnen stellen... om die verkeerde beweging in die maatschappij in halt toe te roepen. Begrijp je? Ja, zoiets als het CDA verkiezingstijd bedoel je. Nou, oh, sla maar weer op hol. Ja, schop alles en iedereen maar weer tegen de schenen. Dat deed je op je laatste school ook. En wie vloog er als eerste uit? Je bedoelt Free? Ja, wie anders... Wie anders kan er zo stom zijn om als leraar maatschappijleer... op een CDA-scholengemeenschap tegen het CDA aan te schoppen? Dat had er niets mee te maken. Dat had er alles mee te maken. Dat zeiden ze daar straks in de kerk ook. Het komt neer op onze eigen verantwoordelijkheid. Ah, ja, ieder voor zich en God voor ons allen. Individualisering noemen ze dat tegenwoordig bij de PvdA. Volgens Van Dam dan. Maar stil eens. Wat is dat? Ik hoor niet. Stil. Wat bedoel je? Joep den uil draait zich om in zijn graf. Nou ja, laat die man toch liggen. Is er al koffie? Is er koffie na de dood? <laughs> Grapje. <clears throat> maar heel eerlijk gezegd ben ik zo langzamerhand mijn hand wel aan iets sterkers toe. Jullie niet? Wij? Nee, wij niet. Goh. Iets sterkers. Meneer is koud vier dagen in Limburg geweest... en informeert smorgens vroeg al of er iets sterkers kan wezen... Het is hier geen carnaval. Nou, onzin, ik heb in de trein al sloten koffie gedronken. Voor mij is het zo'n beetje vijf uur. Voor jou is het altijd zo'n beetje vijf uur. Wees toch niet zo cru. Goh, vier dagen van huis alleen op een kamer in Valkenburg. Meneer zat wel in een suite, zegt hij. In Valkenburg? In een suite? Ja, het is helemaal niets bijzonders als je voor de VPRO een project moet voorbereiden... Niets bijzonders, een suite. Natuurlijk niet, maar wel zo nodig in Valkenburg. Allemaal onzin. Het is een heel belangrijk project. Hier heb je alles. Een werkkamer, een computer, een nieuwe printer. Alles wat je maar belieft is onder handbereik. Maar nee, meneer betrekt een suite in Valkenburg of oplezers. Ik dacht dat creatievelingen moesten leiden. Tocht, een zolderkamer, brood en water, een lekker dak... Helemaal VPRO, weet je wel? Lees mijn project, Claire. Daarin heb ik alles verwoord. Hoe bedoel je, lees mijn project? Op dat kaartje met die bouwvallige kerk dat je mij stuurde. Heb je daarop alles verwoord? Lijkt me karig voor de VPRO. Daar nemen ze vast geen genoegen mee. Kan aan mij liggen, hoor. Oh, maar, maar wat was ik blij met dat levensteken van je. Zo'n lange brief heb ik nog nooit in mijn leven met die post ontvangen... Door de telefoon was je wat afhoudend zo, triest. Nou, bij mij klonk die meer straalbezopen. Ik? Dwars door de horen heen, ja. En Freek, je zei dat dit allemaal nog moest groeien. En, en Freek, moet je horen. Ik wil helemaal niet lullig doen... maar waarom krijg ik een kaartje met een wrakkige kerker op... en zij zo'n brief dat ze daar naar de kast is gaan opruimen? Ik wist niet dat jij zulke brieven kon schrijven. Uh, dit... Dat is nou. pure discriminatie. Zij een brief en ik een bouwval. Ja, maar Claire, ik dacht dat je... Ik, oh, oh, je hebt dat nog gedacht, chapeau. Je gaat vooruit, dat moet ik zeggen. Jezus Maria, ik dacht jullie lezen mijn post wel aan elkaar voor. Gezellig, voor de lange winteravond bij de haard. Oh, met alle soorten van genoegend. Ik ben zo klaar. Voordat de haard aan is, ben ik al klaar. Nee, dat vind ik iets te ver gaan. Nee, maar duifje, dat geeft hem. Duifje? Weer wat nieuws? Maar duifje, wij hebben toch geen geheimen voor elkaar? Wij niet, spreekje. Wij niet. Maar... Aha. Zijn we zo getrouwd? Nee, kleertje. Zo zijn jullie überhaupt niet meer getrouwd. Lees die brief van je vreekje voor een wezen meid. We zitten verdomme in de derde feministische golf. Nou, voor mij hoeft het echt niet, hoor. Nee, voor jou je... nooit niet. Nou, eenverstanden. Begin jij dan maar. Waar heb ik dat ding? Oh, hier. Mooi. Daar gaat ie. Lieve Claire. Wat zei je? Ik zei, lieve Claire, duifje. Waarom vind je haar lief? Ja, Jezus Maria, hoe moet ik dan een kaart aan mijn vrouw beginnen? Zeer geachte mevrouw, beste mevrouw, L.S., Amice. Uh, je kon met beste Claire beginnen. Mag ik nu even, ja. Heel fijn. Ga gerust je gang, Claire. Ik zei dus, lieve Claire. Het weer is heel bewolkt, maar met mijn zonnige karakter kan mij dat niet deren. Maar liebling, wat nou weer? Na nou, mijn grootste chat, so enzovoort, so enzovoort. Het weer is hier zonnig. Ik hoop dat het mijn karakter wat opvrolijkt. Staat dat bij jou? Ja, bij jou is het bewolkt en bij mij zonnig, Freek. Ja, uh, kijk... Die weersituatie in Valkenburg, die, is heel erg, die wordt bepaald door verschillende... Ja, meneer Triemoveef, gaat u verder. En de, de weersituatie daar kun je het beste zo zien. Je hebt er Duits weer, Belgisch weer en natuurlijk Nederlands weer. En dat allemaal vanwege de nabijheid van het befaamde Drielandenpunt. Ja, eigenlijk hebben we in deze regio te doen met zeer Europees weer. Ach zo, zo zit dat dus eigenlijk. Hoe zit dat zo... Maar goed, ik lees verder. Ik heb een kamer met uitzicht op een troosteloos station. Het is een monument, zeggen ze in Valkenburg. Maar voor mij hebben de Flintstones het in een vlaag van verstandsverbijstering gebouwd toen even niemand keek. Maar hoe kan dat nu, Freekje? Duifje, zeg het maar. In mijn brief heb je het over een hoogtepunt van industriële architectuur... welke het huidige verkeer links en rechts laat liggen. Eh... Um... Dat zit hem eigenlijk in de stemming waarin je het gebouw in kwestie ziet. Dat zal het zijn. Ja, en dat geldt ja. natuurlijk ook voor het project, vlot heel goed. Ik ben zo'n beetje aan het afronden. Maar ik zou hier wel maanden kunnen blijven. Oh, wat bevalt het me hier goed. Ach, ik dit. heb juist mijn project voor de VPRO, vlot niet. Oh. Eigenlijk wil ik onmiddellijk naar huis om bij jou te zijn. In jouw armen en jouw lekkere... Stop. Er zijn kinderen bij. Waar? Daar, lulhangers. Ja, ja, en een hond. Ja, kan ik weer verder. Mooi. Ik heb ook nog een uitstapje gemaakt en zoveel aardige mensen ontmoet. Freekje, Freekje, je bent kans in de waal. Jij schrijft toch duidelijk hier. Ik kom mijn kamer niet uit. Niemand praat met mij. Oh, daar heb ik zo om moeten wijnen bij het opruimen van die kast. Eerlijk waar. In wezen ben ik gevangen... Nou, op mijn kaart loopt hij nog gewoon los rond, hoor. Oh, wat heeft hij leuke antiekwinkeltjes gezien in Maastricht. Ik? Ja, dat staat hier toch op de nou, kaart. Nou ja, niet zo glam. Ja. Zo was aan mij schrijft hij... Ik kon mijn kamer niet uit, ja. Nou, luister, kijk, alles is een momentopname. Alles is zo betrekkelijk. Ik ben bezig met een project voor de VPRO. En het ene moment zie je dat... en het andere moment zie je wat anders... en dan moet je een keus maken. Jij... Een keus maken? Dat kan ik wel. Tussen wie en wat? Daar staat, daar staat die echt Freek, fruito, toma. Freek, goeie maar hoe komt u hier? Wie bent u? Oh mijn vrouwtje, nou dat is zo gezegd, dat is vlot gezegd. Ja hoor hier vlot. Oké, okay, mijn zwager hier, ja. En ik waren zo'n beetje aan het Polonaise gelopen. Alvast voor het En toen bij Oeteldonk zei shank mijn vatmijswaarder. Die zegt, laten we even bij Dine Freek een potje bier pakken. Het is toch zonde. Nou, en toen zijn we nog wat doorgelopen. Alla, maar Freek in één grote café. Nou ja, Freekje. Ken je die komische mannen? Nou, dan zullen we voor de meestjes even. De montbakken van oh, Af, doe, oh. maar je. Ja, dan kunnen jullie ook zien wat we zeggen. Fe, ja. <tie> ik uh, zijn jou, jou die heren hier bekend. Nou, uh, heel vaag. Bent u ook van de VPRO? Huh? Huh? district Limburg misschien, de programcommissie, zeg maar. Loh, goeia hebben we nog niet gehad! Loh, goeia hebben we nog niet gehad. Ah, ja. ja, nee, u heeft natuurlijk zitting in de sociale commissie van de VPRO. Hmm? Oh, Shang is jouw led... Lid van de VPRO? Nee, wij bleven bij de KRO. Oh, oh. Wakkoe, wakkoe. Al moeten we Hans van burg zelf in huis nemen. Dus Precies. Niet, ja. Nee, de VPO, dat mag namelijk niet van onze heilige Vader hoor. En weet u wat hm. ook niet van onze heilige Vader in Rome maakt, mevrouw? Ik heb geen idee. Fuilbloem! Fuilbloem! <lacht> <lacht> Mag ik het nog een keertje met je doen? verbloem, velke bloem, Hoe velke bloem. Bloem. bloem. Met jou gaat het zo lekker van ja, boom, boom, boom, boom. Nou dat boom. mag ook niet van onze heilige vader. Nee. Oh, ah. <laughs> zo, zo je ja, hebben oh, ja, we nog niet gehaald. En wilt u niet dit huis verlaten? Zeg ze. Of gebrak uit in een pilske. Oegraag oh, graag, mevrouw! Uit een glas of een flesje heen. Alala! Oh, Glasje op! Let's <laughs> Nancy, Nancy blijft hier! Nee! Uh, Kijk. Okay, uh. Freek, mevrouw. Freek, die was veel hoor. Freek, dat was zo, vent. Ja, nou, hoeveel flesjes champagne stonden er in het casino nu op zijn rekening? Zeven voor acht. Oh, Nee, wacht even. Nee. Oh, maar bij Club Erotica. bij de Erotica heeft Freek hem goed geraakt, hoor. Hallo. Lekker wippen in de ootica! Ik zeg drie mesjes! En zieke, vier shampies! En je kan er nog niet eens een pintje af. Maar ja, eerlijk waar, Shank, maar hij leek ook voor geen haar op zijn moeder! Wat? Kent u freekse zijn moeder? Uh. Zeg, heb ik nog drek in mijn <tie> ogen, maar dat ben je toch? <tie> nee, dat kan ik wel uitleggen. Dat doe je niet! Freek, doe iets. Ja, ja. ja, uh, ja Freek, doe iets. Allah. Freekie, Freekie, pak je nog een keer. Maar toen, schijn, toen was Freek dus opeens weg. Ja, dat was nog goed dat we zijn paspoort voor hem bewaard hadden. En zijn horlogie. En zijn ring Ja. Trouwens, Freek, weet je dat dat verlopen is? En zijn ring. Zijn ring? Nee. Ja. Lijn. Wat zou die opbrengen? Ik denk twee Maar dat is diefstal. Diefstal? Ja hoor is boven de grote rivieren noemen ze ook oh, alles die cool, staal. We komen die spelletjes juist. terecht Oh, oh dat is cool. verdomde fideel van u. Lembergers eh. zijn zo eerlijk als een goot. Ja, dat heb ik ook altijd gehoord. Ja, ja op Lembergers dat kan je bouwen. Alla. Wees zo, dat dat kent toch niet mis. Ik zeg, dat is dus 13 champagne. 13 champagne? Maar het was net toch elf. Drie en... of vier meisjes. Mm, ja, Vier dus. Um, dan maak dan samen 2175 gulden. Axe! Allaaaaaa! Mijn nee, nee, god! Oh. Wat, Axe? Uh. Nou, Axe de taxi. Oh. Voor 2500 is Freek van de Vriepereuro dus overal vanaf oh. en nu van ons. Oh. Huh? Uh, Claire, heb jij misschien... Over mijn ja. lijk! Alla! Maar oh. waart maar, Ik heb nog een chirokaart. Nancy, ik verbied het je. Hoor je? Die freak, hè, die woont hier ja. toch even goed. Verdomd mooi. Ja, onze freak, die zit ook knap in het optiek. Inclusief mevrouw hier. Precies. Ja, Hé, hey, god, dat is een mooi knap klos. Wilt u oh, die vroeg 19e eeuwse pendule ogen blikkelijk weer op zijn plaats zetten, ja? Hoor je dat, oh. uit de 19e eeuw, oh. waar bleef de tijd? Ik zeg, waar bleef de tijd? Fijn honde! Freak die ja. Is dit nou een Chinese faasje? Ja. of haal je die willen afhalen, Chinese? Nee, maar dat is een Ming, een echte, hoor je dat? Oh, shang, hoor je dat? Ja, ik hoor dat! Heb je wel eens een echte Ming gevangen op zondagmorgen? Nee, ik heb nog nooit een echte Ming gevangen. Op zondagmorgen. Op zondagmorgen. Alla, alla. Alla, alla. Okay, nou, misschien, alla. misschien kan ik iets aan u overmaken. Morgen zijn de banken weer open. Zo'n goede hebben we nog niet oh, gehad. Is afgelopen? Oh. Afgelopen! Wat zegt freak van de Viprio nu? Ik heb het even niet verstaan. Jij? Nee, maar zegt freak, even serieus. Gebruik jij al die glaasjes nog allemaal? Daar blijf je vanaf. Alla. Die zijn van mij. Jij hebt niks met Freek te maken. Die zijn van mij. Oh, hoor je dat? Die zijn van de moeder, de nee, Niet doen. Hier, hier heb je mijn ketting. Een echte paalketting. Oh, echt kan, echt die zolderijm licht door je. Echte parels, Even goed evengoed. zo'n bladglaasjes. Bij je moeder. Je staat naast hem. Verdoos, jij? Freek, doe wat ik zeg. Freekie, Freekie, pak. Freek! Nou ja, ah. dat is Hallo. Ja, moeder, ja. Waar ik zat, moeder? In Valkenburg, in Limburg. Nee, nee, dat heb ik je van de week nog uitgebreid verteld. Nee, niet voor de carnaval. Ik ben er voor een project bezig geweest. Ja, voor de VPRO, ja. Ik heb een discussiestuk geschreven voor de commissie... die de organisatie de bouwstenen moet aanreiken... voor een VPRO die klaar is voor de volgende eeuw. Maar... Nee, maar waar moet je nou om lachen? Ik ben lid van de VPRO. Hoor. I love, I love, I love nee, nee maar, moeder, dat zijn collegaatjes van Claire, van Claire's kantoor. Ja, ja, nee, heel gezellige lui. Ja, ja, dolle pret hier. Ja, nee, we hebben in tijden niet zo gelachen. Oh, u zit alleen. Maar moeder, dat kan ook heel gezellig zijn. Daar weet ik daar niets van, moeder. Ik heb de hele week in mijn eentje Valkenburg gezien. Vraag nou om dat ah. geld, lulhannes. Oh, ja. Zeg mo zijn moeder. Nee, nee, mam, luister nou eens. Ja, maar. Hè? Heb ik wat gezien? Wat is er dan met, zeggen ze. Gisteravond de laatste uitzending. Oh. En voor wie is dat zielig? Voor Koos en voor Mien? Vond u Koos zo'n aardige man? En ook zo handig? Nee, ik ben niet handig. Ja, nee. ja ik heb twee linkerhanden. Ik weet het, moeder. Ja. Ja, nou met die koos hoef je helemaal geen medelijden te hebben. Twaalf jaar heeft hij daar als zwartwerker bij die. Als zwartwerkermoeder er een aardige cent bij verdiend bij de fara. Uitgerekend bij de fara, ja. Een omroep die met dubbeltjes en kwartjes van hardwerkende arbeiders ooit is opgebouwd. En juist bij die fara laten ze een zwartwerker met een beetje pijn rug klusjes opknappen. En die mooie voorzitter van de fara, hoe heet die? Van Dam, ja. Van Dam, Marcel van Dam. Maar mooie praatjes houden in de krant... over hoe het allemaal zou moeten in Nederland. Maar ondertussen wel laten zien dat je best zwart kunt werken... terwijl duizenden mensen van de week de straat opgetrapt worden. En Andriese verkoopt fokker voor een habakraat en die moffen. Freekje, zeg dat toch niet alsmaar. Dat doet mij pijn. En u vindt het zielig voor een koos. Het is een pure schande. hè? Eh? Een pressfoto? Ja, ja, nee, een mooie world-pressfoto. Ja. Een mooie belichting ook. Afrikaans licht, hè, dat krijg je met Afrikaans licht. Wat? Hoeveel gaat hij overmaken aan die hongerende kinderen? 2500 gulden, moeder. Zeg, oor ben nog heel erg gehecht aan deze, laat ik zeggen, deze 18e-eeuwse lapette. Uh, de, de, Momentje, moeder, een momen ja, daar ben ik zeer aan gehecht, ja. Dat is dan jammer. Ah, ah, ah. Nee, nee, moeder, er valt een oude uh, koffiemok. Ja. Nee, hij was leeg. Ja, maar moeder, weet je. Ik kom die 2500 schulden voor die arme Afrikaanse kinderen wel even bij u langs halen. Ja, nu, ja. Dan, dan maak ik het morgen vroeg gelijk even over. Ja, dan hoeft u de deur niet uit met zoveel geld. Nee, nee, is helemaal geen moeite, hoor. Nee, nou, voor Afrikaanse kinderen die ook nog honger hebben, daar doe ik alles voor. Natuurlijk, moeder. Ja, ik kom eraan, ja. Tot zo, moeder. Tot zo, moeder. Allah Allah Allah Dit was deel 5 van de familie. Volgende week zijn we in Venendaal. Tot dan. U luisterde naar deel 5 van De Familie, geschreven door Boudewijn Paans, Claire, Moena, Goeman, Bogesius, Freek, Tom, Seidsma, Nancy, Nora, Romanesco, Carnaval, Mannen, Peter Drost en Finn, Ponsin. Techniek, Huub Hogeweg, Inspeciënt, Ans Beentjes, Productie, Jan van Maas, Tjoen, Nina en Anneke, Regie, Jet van Bokstel. De Familie komt tot stand in samenwerking met het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties